1 uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie houdt er sterk rekening mee... dat er voor het vluchtige topcrimineel Ridouan T. opdracht heeft gegeven... voor de aanslag op de Telegraaf. De krant schrijft dat vandaag en het OM bevestigt dit. Afgelopen zomer rande een bestelbusje de pui van het Telegraafkantoor in Amsterdam. Daarna werd het busje in brand gestoken. Riedewan T. wordt verdacht van zeker zeven moordopdrachten... waarover de Telegraaf schreef. Vakbond FNV ziet in het verlagen van de AOW-leeftijd voor zware beroepen geen structurele oplossing. De bond wil het wel meewegen, maar houdt vast aan het plan om de AOW-leeftijd voor iedereen de komende vijf jaar te bevriezen op 66 jaar. De FNV reageert ermee op het voorstel van drie werkgeversorganisaties voor vervroegde AOW voor zware beroepen. CDA-leider Buma wil dat mensen die in de bijstand zitten een basisbaan krijgen voor zo'n 20 uur in de week. Hij zegt in het AD dat hij denkt dat ze hierdoor gemakkelijker doorstromen naar de gewone arbeidsmarkt. Hij denkt aan ondersteunende banen in bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs en bij de plantsoenendienst. Bij een auto-ongeluk in Utrecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. De automobilist is doorgereden. Via Burgernet wordt opgeroepen uit te kijken naar een beschadigde zilvergrijze Renault. Of er andere voertuigen bij het ongeluk betrokken waren is nog niet duidelijk. Noord-Korea bereidt mogelijk een rakettest voor. Dat zeggen experts tegen een Amerikaanse radiozender die beelden heeft gepubliceerd van een fabriek waar eerder raketten zijn gebouwd.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 Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe dus lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort.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 Ik heb weer gebruik mogen maken van zijn collectie. En dat betekent, het komen nu weer een hoop mooie... Nederlandse, maar ook Belgische artiesten. En als opening hoor je natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids, met weet je nog wel oudje. Een opname 1928. En de volgende artiest is een dame, Lilian Saint pierre Geboren als Lilian Louise Keurings. Geboren in Mollensteden op 18 december 1948... Is een Belgische zangeres. Ze begon al jong met zingen. Op twaalfjarige leeftijd deed ze mee aan haar eerste zangwedstrijd. Ze dat een rijtje op met de Dietzje Groep. De Starlets nam in 1964 deel aan de grote Vari Variate-prijs van Radio Luxemburg. Met het liedje We Got a Stop. Ondanks de titel een Nederlands lied. Behaalde ze hier een tweede plaats waarmee ze een platencontract verdiend bij Philips. En u hoort er nu: Lily Saint-Pierre met Als Je Gaat. Gaat, wil ik met je mee Als je komt Is alles goed op... Zo kranig zie marcheren. Dan staan de meisjes die is bekend heel schalks te koketteren. Voorop terrein de kolonel, Kika kolonel. Daarachter komt het hele stel van onze kolonel.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 Daarachter komt het hele stel van onze kolonel. En daarna komt de kapitein, TK-kapitein. Ka Drie sterren in de zonneschijn, dat is de kapitein. Daarachter loopt de luitenant, Lila-luitenant. De sabelmoedig in zijn hand, die knappe luitenant. Vervolgens komt de korporaal, TK-korporaal. De meeste plaats van allemaal, dat heeft de korporaal. Daar komt het hele regiment, R.I.R.A. -re met de zieken dragen op het end die sluit het regiment.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 Thank you. het nog steeds naar Zandvoort, uit Zandvoort. U hoort een blokje van de Ilien, uh, Sampje, met als die gaat achteraan. aan die met het regiment gaat voorbij. En daarachteraan hoort u Kees Manders met het cafeetje. En uh, Kees Manders is natuurlijk de broer van Tom Manders. Beter bekend als Doris. En de opa van actrice Miriam Manders. En als we het toch over uh, familie Manders. hebben, Dan hebben we het over uh, Tom Manders. Beter bekend als Doris. En hij maakt in 1967 een nummer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 Voze op en voor vijejen noord. Voor zijn meter en voor vijejen Noord, je ziet hem wel eens walken op het Rembrandtplein bij Aja. Feige Noord. Met zijn hand op zijn hart, waar zijn kaartje zit voor aan.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 Hij wel heel dapper aan dag dagie uit naar, naar Ajax-Veien-Noord. Maar de nachtwacht van Rembrandt interesseert hem geen fluit. Wel, Ajax-Veien-Noord. Zelfs als z'n club vindt, roept hij geen hij. Met zijn voet op de treedplan voelt hij zich pas blij. Weet je, je? wat de Rotterdamer het mooist van mogen viel? Dat is de laatste trein. In Amsterdam wel aardig, maar hij doet een dubbele moord.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 In een motorbus stappen, de kinderen gingen gappen en deinen heen en weer. Moed trapt een magere heer die ze in de bus passeren moeten, een beursplekje in zijn voeten.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 Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. De zondag ging hij tuffen naar familie op bezoek. En ome Jan zei, want is een juweel. Ik heb een flinke spaarpot, zeg ik over twee. Voor mij een en nog één voor tante neer. In een hoekje van de kamer, in haar eigen schommel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 zonder trappen, met een literje benzine ben je klaar, genoeg voor 100 kilometer karrenaar. Op een Solex, op een Solex, zit je als een miljonair. Een polle neef van Jansen had een crimineel idee, hij haalde alle luitjes bij elkaar.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 van uh, Max van Praag met uh, Solex-lied. Uh, en daarvoor Louis Davis met Naar de Bollen. Een van zijn uh, grote bekende hits. En de volgende artiest is uh, Willem Derby. Was afkomstig uit, de Haagse arbeids, uh, uit een Haagse arbeidsgezin. Hij werkt als zingende kelner in Antwerpen en New York. En op de veerboothoek van Holland Harwich. Voordat hij in 1915 gestimuleerd door zijn echtgenoten... een serieuze carrière in een variété begon. Variaté, moet ik zeggen. Aanvankelijk trad hij samen op met zijn broer Lou Bandy. onder de naam de Bandybroeders. En Bandy is een ver-Amerikaanse omkering van de lettergrepen. die ben. En al snel blijken de karakters van de broers. echter te sterk te botsen. om zinvol te kunnen samenwerken. In tegenstelling tot Lou stond uh, Willy bekend als een uh, amabel mens. en uh, ja. Willie Veranders zijn artiestennaam in het al even Amerikaans klinkende derby... en vierde in de jaren 20 en 30. succes als zanger van licht... sentimentele teksten, meestal van de hand van Ferry van Delden of Jacques van Tol. En behalve artiest was hij ook eigenaar van een aantal Haagse platenzaken. en ging derby financieel dan ook voor de wind. Wat goed uitkomt wat hij vanaf het midden van de jaren 30, zowel als echtgenoot als minnares Terry Schaak moest onderhouden. En u hoort hem nu, Willie Derby, met Als het Zondag Is... Het is zijn zo staat er geschreven zij brood verdienen, vrouw en man Vandaar is het zo vochtig heel ontbleven Al dit we op het nu en dan Al maandagmorgen vroeg gaan we aan het verkassen. De een die zwoelt, heeft geen minuutje vrij Een ander transmereert bij klaveren jassen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 Als het zondag is, arbeid arbeiders heerst weer. Dan trekt er iedereen zijn zondagse gezicht van schofabriek aan door. Heiden we blijden voor een onvrije vrije. Als het zondag is, een tekenaar zit de hele week te tekenen. De huisvrouw loopt steeds in haar huis voor.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 Het mooiste schilderij ben jij, mijn lieveling ben jij. Een matig gevaar zat in de trek bij een beijtje tabak. Zat men het een vermaak. Het ging toen wat fijn, zo aan de lijn kwam je heel netjes waar je moest zijn. Nu komt het leven als een stormwind windraast. En liep men altijd maar weer haast. Hey, de vooruit die past. De treuzel komt niet meer te pas Geen afstand is vandaag een hindernis Als maar benzine in het denkje is Hei de witte vooruit geef gas Dat oude treuzel komt niet meer te pas Toen deed men alles meer met kalm overleg ook op de weg had men geen pech. Men reed elkaar toen niet bij voorkeur tot kruis, maar kwam nog heel uit Zuid. Duurde het wat lang, men was niet bang, want alles ging zijn rustige gang. Nu hoort bij struipende gedierte het paard en wordt als zeldzaamheid bewaard. Geen afstand is, vandaag een hindernis als maar benzinnen, denk je, hij hey, de rit gaat vooruit diep gast, dan het komt niet meer te bak, en als een motor draait het leven van taal. geen dilegans. Een hij die tijd heeft, nou, die is zeker ziek. Dat is een stuk antiek. Of goed of wet, wordt niet gelet. Maar heb je wel een cabriolet? Ook in de liefde is de moogst kort een vraag. Hoor maar het meisje van vandaag. Hij hey, doet de schaar ja, vooruit die gaat. Wer de bak? Veel afstand van dagen, Als maar benzine, dan een tankje. Hey, de witte, gaat vooruit, die Dan mogen we kruisel, komt niet meer de bak. Ja, we gingen naar 1937. Het was muziek van Auguste Laat met uh, Heide Winske... en daarvoor Eddie Christiani met veel mooier dan het mooie schilderij. En de volgende artiest leeft niet meer. Het is Hermanus Brood, beter bekend als Herman Brood... geboren in Zwolle op 5 november 1946... en overleden in Amsterdam op 11 juli 2001... was een Nederlandse zanger, kunstschilder, pianist, acteur en auteur... Brood onderscheidde zich door zijn kenmerkende zangstem en muzikale diversiteit. Hij was de Nederlandse belichaming van het hedonistische credo... seks, drugs en rock'n'roll. En u hoort hem nu Herman Brood, tezamen met Willeke Alberti. Met Omdat ik zoveel van je hou. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Jouw nagels zijn verdurend in de rouw. Toch wil ik, ik van, van geen ander. Zoveel van je, je haal Als zit je pak Niet altijd Eerste klas Toch ben ik dan nog met jou In mijn sas Ik wil van een, van een ander, ander Nooit weten Omdat ik zoveel Van je haal Wat verdriet Mooi ben je niet Zeker niet als je kijkt. Win geen blaad, schoonheid vergaat. Alleen de lelijkheid die blijft. Daar moet je maar aan wennen. Al zijn je kleed dan niet van satijn Al doe je echt niet aan de slanke. Zijn je haren slecht, permanent En is het gebruik van jou jouw onbekend Door zou, zou ik jou niet willen raden, omdat ik zo veel van, van je hou Nu ben leeg, zoals je weet, deel ik altijd met jou Je nu en dan ook gek van mij. Toch, Toch zou ik jou ja niet willen, willen ruilen, omdat ik, ik zoveel van je van hou. Al ben je dan ook vaak een rare man, al denk ik dat je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 Zou die school er nog wel zijn? Kastanjebomen op het plein. De zware deur. Plaat van ridders met een kruis. En van goe Verwelle Sluis. Geheel in kleur. Die mooie school, daar stond je met een pas sigaret in het fietsenrek. Daar nam je bibberig en schil.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 Hier buiten Mijn liefdes fluiten Het klinkt niet mooi Maar dit is het enige dat ik kan Ik kan niet zingen Dansen of piano spelen Ik ben geen Romeo, die serenade spek. Daarom sta ik hier buiten Mijn liefdes liet te fluiten Om jou te laten merken Hoeveel ik wel van je hou Oh maar, ja, o maar Ja, je bent zo muzikaal Voor jou wil ik gaan leren, voor je door en op voor Bas. Ik wil alles gaan proberen als ik zeker van je was. Ik ben een meisje. Ze praten op, ze is maar weer te zingen. Als ze muziek wordt dan ben ik niet meer in tan. Dus ga ik mijn er buiten, om daar te lopen fluiten. En niets zal ze wel merken hoeveel ik wel van haar hou. Oh mijn ja, oh mijn ja, je bent zo muzikaal. Oh mijn ja, oh mijn ja, je bent ideaal voor jou. Als ik zeker van je was. Oh maar, ja, oh maar ja, je bent zijn muzikaal. Oh maar ja, oh maar ja, je bent mijn ideaal. Als Black was Black White met o. Maria En daarvoor Wiedeke van Dort met de Oude School. En ik heb nog een nummer uitgekozen van Wiedeke van Dort. Deze dame presenteerde, misschien dat u het nog kunt herinneren... van 1976 tot 1978 presenteerden ze het radioprogramma Radio Lawaai papegaai En van 1978 tot 1982 presenteerden ze het vervolg op televisie. En het was Papagaai Lawaai U hoort er nu met Arm Den Haag. Arm Den Haag, dat is toch... Tot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 Daar eer verdient, vlooi voor den markt rozen en breng een broksken aan zijn vriend. Het zal een dag van bloede strijden, ze staan in kogelbuien beiden, hij en zijn oom. Hij valt en wordt eruit gedraven, wie zal den stervende beklaven, die vrede voor...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 Maar meester is al lang vergeten En nimmer zal de wereld weten Op wien hij wacht Blijf hier een wijle stil voor het ozen, Bij het graf van Evi daar eer verdient Strooi voor de martelaar uw rozen En breng een brokken aan zijn vriend de, liefde, de tijd van de leer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 We'll cool. cool. In de Kees Pruis uit 1937 met uh, Soldatenhond. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Ik kijk op de klok en ik zie dat het alweer voorbij is. Uiteraard als u een stukje gemist heeft aanstaande zaterdag. Tussen 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik dank nog eventjes Kordraaier voor het beschikbaar stellen van onze uh, muziekcollectie. En ik ben er uiteraard volgende week weer. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan.